De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft in Dongen twee fosforhandgranaten gevonden. Ze zijn naar een veilige plaats getransporteerd en daar worden ze tot ontploffing gebracht. DOD was aan het eind van de middag opgeroepen omdat er bij graafwerkzaamheden voor de gasunie een bom gevonden zou zijn. Volgens omroep Brabant kwam er rook van de explosieven af.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 Ik moet smerig lachen. Uh, ik weet niet, jij bent met de scooter geloof ik hè Marcus? Of niet? Ja, ja, helaas wel. <laughs> en uh, ik, ik zit er zo naar buiten te kijken, maar ik word er niet blij van als ik, uh, als ik door, het, door het raam naar buiten zit te kijken. Ja, ja maar wat is dan jouw truc om uh, hier dus nu droog thuis te komen? Ik heb een paraplu bij me. Ja, ja, met deze stort bij. Dus kijk hoe lang je die nog hebt. Nou ja, goed, dat, dat zullen we nog zien. Uh, we zitten vanavond niet alleen en we zijn er weer. Want de afgelopen twee weken hebben we een herhaling laten horen. Uh, twee keer hetzelfde. Twee keer Halfway Station. Vonden we wel een beetje leuk om dat te, zo te doen. Vooral de tweede keer omdat ze op Oerol uh, bezig zijn. ...vonden we dat ook wel leuk om het nog een keer te laten horen bij Alternative FM. Maar vandaag zijn we er dus weer echt en niet zomaar. We hebben een band in de studio, ze gaan niet spelen, maar we gaan wel met ze praten. En het is de band die het album heeft uitgebracht Change the World or Go Home. Nou, ik denk niet dat ze nu vanavond naar huis gaan. Welkom Cosmic Carnival! Dankjewel. Ja, <lacht> laat jullie ze horen. <lacht> Goed, uh, ze zijn er, alle, alle zes. Dus uh, ze, zijn, uh, ze zijn op volle, volle sterkte aanwezig. We gaan uh, straks uh, praten over het uh, album. En uiteraard over de muziek. Uh, waardoor uh, zij muziek zijn gaan maken. Want er ligt hier een stapel. En ik weet, nou ik uh, ga even naar jou Nick. Uh, dat jij ook een uh, lievehebber bent van de band. Ja, allemaal wel, denk ik. Ja, all allemaal? Ja, zeker als ik maar. voor zeker. de rest mag spreken. Nee. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Dat, dat mag zeker. <laughs> Oké. Okay. Uh, de band, we komen er zo op. Maar uh, wat is zo speciaal aan de band? Um, nou, het kwam in mijn geval meer door een DVD, The Last Waltz dan. Een, eigenlijk een afscheidsconcert. En dat maakte gewoon heel veel indruk. Ik ken het ook verder niet. Ik had gehoord of gelezen dat ze de begeleidingsband van Bob Dylan waren. En ja, concert, dat concert zegt gewoon alles eigenlijk. Je hoeft ook eigenlijk alleen maar dat te zien om, uh, om voor het leven bekeerd te zijn tot uh, de band. Ja. Maar qua muziek is het, zijn, staan ze aan de basis van de Americana. Het is gewoon een, een unieke combinatie van, uh, van verschillende stijlen. Eigenlijk dat ja. wij ook een beetje. Ja, ja, jullie, jullie doen heel veel verschillende stijlen in jullie muziek. Ja, maar zij, als je naar de band kijkt, dat, dat is dan, daar is hetzelfde het geval. Ze, ze combineren rock'n'roll en Cajun en country en ja, al dat soort stijlen. En zij daar aan die gemaakt heeft. Dus het is ook een echte een term geworden. Dus dat is wel tof. Ja, Ik heb uh, eens een keer hier op een zondagmiddag gezegd uh, als er dan één erfgenaam is, dan zijn jullie dat. In mijn optiek van de band. Dus uh, ja, dus, ja dat, dat, dat, dat compliment heb ik gegeven. Dat is ook de reden waarom ik dat al eerder tegen jou gezegd heb vanmiddag nog. Um, maar goed. Uh, eerst even, wat is dan de muziek van de Cosmic Carnaval? Nou, laten we maar eens eerst uh, gewoon de openingstrek van uh, het album draaien. Change the world or come. Het nummer heet, ja en dan moet ik altijd lachen, grappige man. man. Sí, aquí DJ Chico Alberto, ese es una gran canción de Juan el Loco y su organillo Vamos a continuar con la nueva sensación venida desde Holanda Muy bailable, muy paquín, joder, qué bien que tocan estos cabrones Señoras y señores, aquí vienen a The Cosmic Car We're so want to know Just ran and shook my hand. Side by side, and I said, hey, Come on, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick Anders worden het uh, drie achter elkaar, geloof ik. Hè? Dat was niet uh, helemaal de bedoeling. Uh, dit, no normaal nee? ben ik degene die het altijd kwijt ben, ja, ja, nee, nee, dit keer was ik het uh, kwijt. Sorry. Beetje, sorry. Sorry, sorry. Uh, uh, dat was dus de band met uh, The Last The Nou, het is van The Last Waltz, maar dat nummer dat heet uh, The Wait. Uh, wat ik leuk vind, uh, trouwens, om te vertellen: vorig jaar was bij uh, Bekenstein Pop een dag van tevoren uh, daar een uitvoering van allerlei artiesten. Hier uit de buurt, die dat allemaal gingen doen, uh, The Last Waltz. Daar deden onder andere Suus de Groot aan mee. Uh, uh, Peper Fischo van het uh, uh, patronaat deed daar uh, aan mee. Dus dat waren zomaar een foutenplantijd, nou, bijvoorbeeld. Uh, ik geloof ook uh, Maarten Veldhuis. Uh, dat zijn uh, een beetje de faaleldragers de uh, geweest van die avond. En ze hebben afgelopen uh, vrijdag hebben ze dat ook gedaan, maar dan volgens het uh, principe van de Stax label. Uh, allemaal nummers uh, die met het Stax uh, label te maken hadden. En daarvoor natuurlijk het, uh, het eerste nummer van, uh, van het album Change the World or Go Home Funny Man. Uh, over Fanny Man gesproken Als ik naar dat nummer luister Ik, uh, ik weet niet wie ik het woord uh, mag geven Maar uh, dat vind ik zo Er zit iets eigens in van, uh, dat, dat zijn jullie in mijn optiek ook Oké okay. Geef ja. geef jou even het woord Gerber want ja. <laughs> ja, maar wie, hoe, hoe heb je het nummer geschreven? Laat de dames ermee beginnen. Ja, gewoon even word iets af... Wordt het gelijk een, een, een, een intrigieverhaal? <laughs> Daar uh, zit ik niet op te wachten, uh, maar uh, goed. Heel veel mensen die, die vinden het vaak een heel vrolijk nummer. Zeggen ze, ja, gezellig. En die zien dan een clowntje dansen en weet ja. ik het wat. Maar het is eigenlijk een heel erg cynisch nummer. Uh, een soort van wraaknummer tegen onze... Een oude drummer van ons. Die, uh, ja, gewoon wel, nogal uh, wat persoonlijke uh, gezeik melden. En uh, als ik het zo mag zeggen. En uh, een dag later heb ik een, uh, een nummer geschreven. <laughs> dat, is <het> en, uh, <laughs> dat was eerst. eerste... Dat het diep! diep. Hij, Zat het diep, diep, jongen. Sorry. Hij is de man. Zoals, Hij is de funny man in Brabant zouden zeggen, gij zijn een mooie. De van ja, je ja, een ja. Moment, zo een ja. Beetje. ja. Dus het is cynisch bedoeld. En um, dat nummer ontstond eigenlijk als een heel klein, uh, klein liedje, klein demootje met gewoon, ik had zo'n klein pianotje thuis, dan mm -hmm. speelde ik dat op. Mm -hmm. En dat is later is dat uitgegroeid tot, uh, tot een nummer van de band, uh, van, van onze band, zeg maar. Ja. En um, ja, is dus het is een beetje opgepompt en uh, feestelijk gemaakt. Ja. Uh, het is niet kaai, hè? Nee, nee, het niet. nee, Het is ook het niet Rommy, geloof ik. Het is ook niet de nummer die op de hand staat. Nee, het is ook Rommy niet. Het, het, het is Grijs Verleden. Het Grijs Verleden. En hij spreekt geen Nederlands. Oh, nou dan wordt hij het uh, ook niet uh, Dan ga ik even ter linkerzijde Want daar zitten uh, Frank en uh, Ronald en Marlies uh, Ja uh, hoe, zijn bij, uh, bij, uh, hoe zijn jullie Bij elkaar gekomen Dat, uh, het, uh, Hoe is het zestal eigenlijk ontstaan Wie <lacht> <lacht> Ronald trekt resoluut uh, ja, De ja, microfoon ja. naar zich <lacht> ja. ik, ik hak de knopen door hier. Jij hak de knopen door Ja <lacht> Nou ja, dat is, uh, is inmiddels alweer zes jaar geleden geloof ik, dat uh, vijf, oh, ik ook, kreeg hier allemaal uh, aanwijzingen, ja nee mooi, uh, vijf jaar geleden dan ongeveer en uh, Nick en ik kennen elkaar al heel lang, uh, ik speelde de bas en ik speelde slaggitaar en we waren een beetje aan het uh, ja, proberen gewoon en uh, Nick wilde ook al heel lang een band hebben beginnen omdat hij had, had al een ideeën in zijn hoofd en zo en uh, nou ja, op een gegeven moment kwam Gerbe tegen een toetsenist en die uh, ja, toen is het balletje eigenlijk echt gaan rollen want dan konden we meer met melodie en hij uh, en kon zo. echt muziek maken. <laughs> ja, ja. Ik, ja, wat zeg je ik? Hij kon echt muziek maken, dus dat was heel interessant ja. Ja, Er waren de mogelijkheden zeg maar, om dingen ook uit te voeren Want ja. je kan wel altijd dingen bedenken Maar uitvoeren, dat, is, ja, dat kan je soms niet Wat je in je hoofd hoort dus, nou nee. Daar heb je anderen voor nodig Daar heb je zeker een band voor nodig Ja, ja, meer, beter, ja meer personen bij elkaar Beter meer dan, meer dan ja. één ja. <muchens> Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat lijkt wel logisch. Ja, Kruif zou zeggen logisch is, toeval is logisch of zoiets. Ja, ja. bij de broeders van de kerkhof. Ja, oké. Okay. Nee, die, die vragen alleen om een extra bril. Dus, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, goed. maar. Ja. Maar ja. Ja, nou ja, en toen, wat ik zeg, toen kwam er dus ook meer kennis bij. En toen konden we makkelijker nummers maken. En, en die ideeën zijn zo'n beetje gaan groeien. En op een gegeven moment zijn die gasten gewoon samen een soort van team gaan vormen om. Uh, nummers te schrijven en uh, in dat proces hebben we ook onderweg uh, meer mensen opgepikt ja. zoals Frank die uh, op een advertentie reageerde van ons geloof. Ja. Ik, uh, uh, uh, is dat uh, gewoon van, uh, van, van je zag iets staan van ja, ben uh, lid gezocht? De contractafdeling. <laughs> nee nee ja, ja? ja nee, ik, ik ik was. Uh, ik, dacht, ik wist niet dat, dat er, dat er, dat er uh, een band was die op die, deze manier met, met muziek omging En, uh, en met deze muziek die ik, waar ik ook in zat zeg maar. ja. uh, Dat gebruikte om een uh, eigen muziek te maken En baarden was ook een <laughs> <laughs> En uh, ja. Dus ja, ik kwam daar en ik trof een uh, zootje ongeregeld aan eigenlijk <laughs> <laughs> En uh, ja, toen, uh, toen zijn we vanaf dat punt uh, maar gaan starten met, uh, met serieus muziek maken en het, ja. Ja. Wat zuiverend ja. Ga ik even naar je, naar je buurvrouw, naar Marlies. Uh, hoe zit het met jou? Um, nou ja, ik, ik kwam maar... Als... <laughs> ja. nee, nee, ik is heb een Nee, ik kende Nick al. Gewoon, Nick was een vriend van mij. En, uh, en uh, er, was, er kwam een, uh, een, uh, een optreden op uh, Woedstok aan de Maas aan. Dat was uh, eigenlijk het eerste echte optreden van de band. En uh, op dat moment uh, waren ze al met z'n vijven, zeg maar. En, uh, en er werd een, een dame gezocht voor één backing vocal bij één nummer en toen ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen. Dus, uh ja, je bent gewoon blijven hangen. Ja, het matchte goed. En ja. Uh, ja. We zochten de harmonie eigenlijk. We wilden ja. gewoon een harmonie hebben en dan we zochten nog een stem erbij. En eigenlijk wilden we volgens mij vier mannen. Ja, ja eigenlijk vier mannen. Ja. Ja. Nou, er komt nooit een vrouw bij. Maar, maar die, die deed gewoon mee omdat ze een mooie stem had en ja. kon gewoon goed zingen. Dus, dus dan probeerden we dat. Alleen dat klonk meteen, dat klonk dus als iets eigens. Het paste meteen. Het ja. paste meteen en ja, dat, dat konden we niet meer terug eigenlijk. Nee, want uh, jouw stem is ook uh, wel degelijk uh, uh, ja, je, niet echt nadrukkelijk, maar je hoort hem wel. Uh... Als echt, <laughs> ja, nou je drukt hem wel als back in vocal, of in ieder geval als in de samenzang, druk je er wel in mijn optiek een, een beetje een stempel op. Nou ja, kijk, de, misschien als enige vrouwelijke stem, dat je er dan een, met een heel andere klankkleur natuurlijk een beetje tussenuit ja. uh, knalt, maar ja. ik, ja. Het is echt een, als een harmonie, zeg maar, hoe wij met elkaar zingen, dus... Ja, uh... Het voordeel is ook nu zandvoort en je woont tegenwoordig in Haarlem, Dus uh, dat is ook uh, volgens mij een prettige balkomtrain. Ja, vandaag nou ik kwam toevallig uit Rotterdam, maar uh, oh. dus, uh, <laughs> ik heb gewoon de hele reis meegereisd, maar ja. uh, inderdaad, het is lekker dichtbij. Ja. Goed, uh, een kleine. Uh, en Kai. De, ja, dat is uh, de, de drummer de, die, uh, die nu uh, actief is. Jij hebt uh, Robin opgevolgd. Ik heb Robin opgevolgd ja. sinds kort. Ja, uh, want uh, op de dag uh, dat uh, de cd werd gepresenteerd, uh, toen heb jij ook uh, vol werk uh, verzet, geloof ik. Ja, ja, ik ben mijn best. Ja, oké. Okay, maar uh, dat lijkt me dan niet even. Uh, 1, 2, 3, dat je dat zo even, nee, even nee. lopen. Uh, nee, maar ik had, ik, had een, ik had een paar maanden de tijd om uh, alle liedjes te leren. Mm -hmm. En uh, in de groep te komen. Twee, maanden. Ja, twee, twee maanden. maanden. Twee maanden. Twee maanden. Dat is uh, goed gegaan. Ja, dat is gelukt. Ja. Uh, wat, wat, uh, want, want, dan zit jij, uh, zat jij toe voor het eerst bij, uh, als drummer op die ja. dag? Ja. ja, ja. ja. Hoe, hoe, uh, hoe is je dat bevallen eigenlijk, die, uh, die avond? Uh, nou, die avond was voor mij geweldig. was ja. een bevestiging dat het uh, allemaal goed ging. Ja. Um, ik had wel wat optredens daarvoor gedaan, maar het ja. waren meer huiskamershows. Ja. Dus dit was voluit, volledig uitgesterpt. Dit was een, een gig voor het echte. Dus ik was heel blij achteraf toen ze, toen het voor mijn gevoel in ieder geval zo goed ging. Ja. Wij ook. <laughs> ja, iedereen. <laughs> ja. Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik, kan, ik, ik heb er alleen een uh, goede vette avond uh, beleefd uh, in de Unie. Uh, nou, op die, op die wel, dag. Het ja. was toen bijna hetzelfde soort weer als uh, wat er nu buiten is. Ja. Uh, maar uh, ik, ik heb er niet uh, die man met dat groene polo shirt uh, gezien. Die heb ik niet gezien hoor. Nee. John Jacobson. Nee? <laughs> John Jacobson die heb ik niet gezien. Nou, uh, die staat uh, symbool voor het nummer wat we nu gaan draaien. Hier is uh, Kingmaker. <tied> arrest me, have grown stifling at their best, they suffocate me, won't they let me go, I will go. As it seems, all amount to one. I want you to go. ja was dat. En uh, toevallig, nou toevallig, helemaal niet toevallig, uh, dat heb ik zo afgesproken, Frank bond aan de telefoon. Goedenavond Frank. Hey Gernadio. Ja want, uh, het is niet zomaar, uh, we hebben hier uh, in de studio uh, een paar vrienden van je zitten, hier, uh, muzikale vrienden om wel te verstaan. Ja dat klopt. Ja, wat, uh, wat, uh, wat is jouw relatie met, met deze Rotterdamse clan? Om het maar zo te zeggen. Zeg het eens Frank. Uh... <laughs> Dus Nick, ja, wat... ik, ik heb het moeilijk om wat, wat kort te houden, maar uh, <laughs> ja? daar ben ik helemaal niet goed in, dan, ik denk ik, ja. kort te houden. Maar, uh, ja, wij hebben ze ontmoet uh, eigenlijk, uh, in de Echo tijdens een halve finale voor de, de grote prijs. En Daar hadden we allemaal een soort van klik en toen ze daar zaten, toen hadden we eigenlijk met de ook gelijk van shit. Weet je, als je in de band zit en je, je, je weet dat je, dat je op later leuk kan klinken, en zo, maar dat live moet je het gewoon waarmaken. En Dan moet je een act hebben en dan moet je gewoon maken dat je podium van het ja, van podium afdampt. En uh, die indruk maakte de Casper Carnival eigenlijk, eigenlijk direct op ons. En ook bij onze familie en zo ook allemaal muzieklieder hebben. Die, die zijn ook gelijk van shit, weet je. Het is gewoon echt de vette combi tussen, tussen meerdere stijlen en dingen waar, waar wij erg, erg blij van worden. En uh, toen we ze later dus, uh, dus nog een keer mochten zien uh, en ook nog ontmoeten weer in. in uh, in de grote prijs finale dan, toen in Melkweg. Ja. En uh, ja, toen was er nog steeds die klik. En gewoon, uh, weet je, dat je gewoon mensen... Het is een heel erg apart muziek weer. Er zijn heel veel ego's en, en mensen die gewoon veel onszelf geven. Maar Carnival is gewoon een band mensen die gelukkig uh, gewoon ook van mensen houden en van gezellig contact en van gezelligheid. Ja. En daardoor ook gewoon met andere bands praten. Ja, dat, ik weet niet, dat was gewoon meteen echt een super goede klink. En toen speelden ze daar weer en toen hadden we weer zoiets van shit, weet je. Ja. En wij hadden die avond echt gewoon een vet slechte show gespeeld. Ja. En uh, ja, de Call of Duty speelde gewoon, gewoon weerloos, weerloos goed. En, en, en dat is iets wat, wat je in Nederland gewoon eigenlijk niet ziet, weet je. Wat wij ook gewoon, eigenlijk, nou, niet, ik kan me niet heugen dat ik mensen uh, zie als een act podium. En dat heeft de uh, Call Carnival wel. Die zijn echt een, een volwaardige live act die, die uh, ja, indruk kunnen maken, echt gewoon een ja. grote indruk. En. Uh, en dat dat ja ik zeg dat is het feit wel samen en dat dat uh, ja dat is gewoon te gek. Dus het is ook als je kijkt naar de mix van muziek die ze maken dan. Uh... Dan heb je het echt over over ja, een soort van droommix. Droom ze hebben een, een mooie vrouwpodium dus op En uh, uh, Wat zei je? Een mooie vrouw? Ja, ja. <laughs> nou, nou uh, mooi. zit hier uh, allemaal te blozen, Frank? <laughs> ja Oh jee. Ja, ja maar daar gaat niet om, Dat hoort er ook bij, weet je. voor de hele show, het verhaal is, is gewoon is gewoon perfect. En uh, weet je, je hoort natuurlijk jaren zestig en je hoort ook, uh, ja weet je, je hoort de, de, de band invloeden. En uh, het geheel is gewoon zo fucking. Ja, zingend. En uh, ja, wij worden er altijd wel erg enthousiast van. En uh, ja, hetzelfde geldt voor het album. Uh, en en dan en dan weet ik toevallig dat uh, toen we bij ze waren dat ze gewoon volgens mij al honderden demo's nog klaar hebben liggen. Ja, dan dan dan hebben wij zoiets van shit, weet je. Ja. Het uh, is echt een band die, uh, die namelijk nou, nou moet worden opgepikt en moet worden gezien door veel mogelijk mensen en dat ze zoveel mogelijk water mogen maken, dat is onze, onze grote hoop eigenlijk. Ja, mijn hoop ook. Dus uh, ik deel hem, deel hem zeker uh, wat dat gaat en het kan me niet vaak genoeg uh, de, de lucht ingeslingerd worden, die, uh, die, die, die uh, nummers van, van hun. Uh, nog één ding, uh, want uh, ik was ook getuige van het albumpresentatie in de Unie, daar waren jullie als uh, ja, support act, om het dan maar zo te zeggen, maar... Ja. Het, meest, uh, het meest fijne, het uh, meest dynamische deel, dat uh, was dat op het uh, moment dat jullie met z'n tienen en daar dan ook nog een complete blazersectie daarachter. Uh, nou, volgens mij gingen de muren er toen volgens mij helemaal ja. uit bij, bij de Unie. Ik weet ja. niet, dat, dat, dat moment kan ik nog wel terughalen. Maar hoe hebben jullie dat uh, beleefd dat je, Dan sta je ook daadwerkelijk met, met ze te spelen. Ja ja, vet. Ja. Dat is echt iets wat, uh, dat is ook iets wat we wat we graag willen. Ja. Wat gewoon lastig is, maar wel iets wat we graag willen, weet je. Een, een, een mixavond avond waarbij je met twee speelt en waar je uiteindelijk ook met twee tweeën uh, weet je samen kunt spelen. dat, dat zijn de, de vette dingen, weet je. Dat zijn ook gewoon, ja ik vind dat wel, wel episch, weet je. Dat episch ja. ja. Dat is echt, uh, dat zijn dingen die die cool zijn. Uh, ja ook hoor. <laughs> Uh, ja weet je als je dat uh, ja. als je dat dan weet je als je dat als je dat doet was, ik had ook een beetje zo'n momentje van ja uh, ah, weet je best wel best wel vage van best wel een podium maar dat was wel echt superleuk ja. hè? en weet je het nummer was ook gewoon perfect natuurlijk voor die avond en uh, ja. Beetje met de beelden erbij, op de achtergrond van de band, dat, dat maakt het ook uh, nog extra indrukwekkend. Ja. Ik weet ook dat die eigenares of de, de, de zaalhouders van de Unie zei: Ja, nou, dat, uh, dat, dat het schoot bij mij ook een beetje vol. Want het was net uh, dat Lieve van Helm het, het leven heeft uh, gelaten op dat moment. Dus ja, ja en dan komt dat uh, van hun dan nog eens even extra hard. Uh, ja, dat kwam bij mij nog eens even dubbel hard uh, inzetten. Uh, dat stond, stond ook een beetje te slikken, eerlijk gezegd. Maar goed, jij um, hangt nu aan de telefoon. Ik uh, geef even van het woord aan een van de bandleden. Wat vinden jullie van? Alaska, eigenlijk. Uh, wie? Oh, wie? Ja, Nick, die... geef ik... nou, Nick heeft het woord nu. De, de liefde is wederzijds, wat, wat Frank allemaal zegt, dat is eigenlijk net zo goed op hemzelf toepassing. Uh, je ja. ja. moet niet te veel veren in andermans. Nee, dat Maar het is gewoon eenzelfde manier van muziek maken en je vroeg ons net naar die invloeden, zoals mm -hmm. de band inderdaad. En, nou, zij maken ook zo muziek en wij ook eigenlijk. En, ja, dan gaat het om heel veel meer, meer dan alleen de muziek die je maakt en automatisch tegelijkertijd. Ja, is, is, hoor je het ook in, terug in de muziek. Gewoon hoe je, hoe je als band uh, muziek maakt. Dat hoor ja. je gewoon terug in, in, in, in het eindresultaat. En dat, ja, dat geldt voor allebei, denk ik. En uh, ja, wij gaan graag samen ook uh, weer opnieuw het podium op. Dat is uh, bij deze dus uitgesproken. Frank! Ja? Ik vond het even heel leuk dat je even bij ons even op uh, de T uh, via de telefoon uh, was. Ja. En uh, ik hoop je uh, samen met de band nog eens een keer uh, weer uh, terug te zien hier. Ja, natuurlijk. Nee, dat, dat komt goed. Dat, hebben we al, uh, dat komt goed. <laughs> ja, is goed. Hé, hey Frank, dankjewel voor je, voor je bijdrage. En graag ja, tot een andere keer. Ja, het is goed. Fijne hey, avond. doei. doei. doei, doei. <laughs> dat was uh, Frank uh, Bond van uh, Alaska. Uh, die, uh, die was uh, eventjes. Uh, nou ja, het uh, is, is wat. Uh, uh, uh, uh, de stijlen sluiten een beetje op elkaar aan. Tenminste, dat was mijn waarneming ook op die, op die avond uh, dat jullie de CD presenteerden. Ja, zeker. Ja. Ze zijn met z'n vieren natuurlijk. Dus ja. Nou ja, dan, dat hoor je erin terug in, in, in, in, in, ja, in hoe ze spelen. Ja, wij, wij gaan iets, iets verder met het bombastische en zij, zij gaan verder in het intieme. Ja. En dat is gewoon. Eigenlijk het verschil waarbij zij uh, ja, heel erg doen denken aan, aan Amerikaan en country rock. Heel erg. Dat zit gewoon heel erg nog in. Ja. En folk. Ja, en wij gaan meer naar rock roll misschien. Maar ja, de, de, de, de essentie is hetzelfde. en ze, Te gekke liedjes schrijven ze. Fantastische teksten. Mooie samenzang. Ja, alles wat wij ook eigenlijk te gek ja, vinden in uh, muziek. Moet het ook harmonieus zijn bij jullie? En hoe bedoel je dat? Nou, gewoon uh, het, het, het, het geheel. Dus samenzang. Uh, de, de, de instrumenten. Nou, op het juiste kie... moment uh, in, laten, uh, in laten vallen, bij wijze van spreken. Ja, toch wel. Het is niet zo los inderdaad als bijvoorbeeld de Manos Rolling Stones. Het is wel hm. dat alles heel erg getimed is, inderdaad. En... Ja, er wordt wel een afweging gemaakt van hier moet het koortje erin knallen en daar moet het juist leeg zijn. Ja, wat mij ook opviel, en dat, dat, dat, weet, ja, dat, dat weten maar weinig mensen, maar uh, ik heb zelden een, een band gezien die hun eigen nummers op verschillende manieren spelen. Uh, jullie hebben dat ook uh, gedaan, uh, bijvoorbeeld al uh, met de Green Light, bijvoorbeeld, hè? Uh, dat is het heel sterk uh, in te horen. Ja. Demo klinkt. Ja, demo. Tenminste, op, uh, toen, toen hij uh, net uh, op, op het grote prijsalbum uh, terechtkwam. Ja. kwam, ja, klonk bozingen. totaal anders ja. uh, dan, uh, dan nu. Want die hebben hem in tweeën geknipt en... Ja, tijdens de theatertour was hij weer heel anders. Is hij is heel klein, inderdaad. Ja. Omdat hij dan beter aansluit aan, aan hoe de setting is. Ja. Dus je kan hem zo spelen, en dat doe je de eerste keer dan ook. Ja. En dan kom je erachter van: hé, hey, het werkt niet op deze manier. Mm -hmm. Ik zit in een kleinere zaal, uh, ik zit direct op de mensen. Het, het komt niet over wat, wat je, wat je wil doen, zeg maar. Dus ja. dan moet je zoeken naar een andere, andere setting. Ja. En ja, toen hebben we het nummer herschreven naar. Uh, naar iets wat meer aansluit op de tekst eigenlijk, ja, ja. en dan kan je er nog steeds iets nieuws van maken inderdaad, ja, ja. dat blijft fris ik, uh, ik heb me ooit nog eens in een creatieve bui, maar dat was uh, in 2010 toen uh, jullie een patronaat spelen. Toen hadden jullie net die wedstrijd uh, gezien van Nederland tegen Brazilië. Ja. Toen had ik het wedstrijdverslag van Jack van Gelder uh, eronder gezet. Ja. Heb je dat al gehoord? Uh, ik dat gehoord. Nee, uh, ik weet niet of ik hem uh, bij me heb, maar ik uh, ga even zoeken. Want dan, uh, dan is het nog wel leuk als je, als, je die nog straks, uh, als je die straks nog hoort. Maar eerst gaan we wat, uh, wat uh, draaien van, uh, van het album, neem ik aan. Hoe zat het uh, ook weer? Want ik ja, het even normaal raad. gesproken, joh, ja. Ben jij degene die dat allemaal uit je hoofd heeft? Ja. Ik ik het altijd verprut, maar vandaag nee, blijkt het andersom te zijn. Nou, doen. nou mag, mag jij er even een beetje hoog. Je vind zijn, hoor. Nee, dat, nee, nee, maar. We ga, oh, ja, ja, is goed. Uh, boss. Dat is. De Boss gaan we, gaan we draaien. Welk nummer was het uh, even.? De E Street Shuffle uit 1973. Die gaan we horen. Was een uh, stap-it was dat. Uh, eerst eventjes uh, van uh, Bruce Springsteen uh, met de band. Uh, ja Gerben, want uh, jij uh, zei bij het lopen van dit uh, plaatje. Je iets van uh, dat hebben wij uh, een deel van dat nummer wat we net uh, hebben kunnen beluisteren. Ja. Dat hebben jullie gebruikt uh, bij... Uh bij de uh, cd presentatie. Ja precies het is het ja. laatste nummer dat we uh, deden we speelden Happy van de Rolling Stones ja. en uh, dat ritme dat sloot mooi aan op uh, de outro van het nummer wat we net geluisterd hebben ja. en uh, dat is zo'n zo all out uh, groove nummer, dus daar kun je gewoon echt helemaal losgaan, ook met de blazers erbij en zo. Ja. en uh, dus dat hebben we toen ook inderdaad uh, gespeeld ja. Ja. Uh, Is dat ook die shuffle die erin zat? En, ja dat is wel heel erg herkenbaar wat uh, hier en daar ook uh, in wat nummers die jullie zelf uh, hebben geschreven heel duidelijk uh, terug uh, te horen is. Ja wij, wij focussen ze altijd wel veel op de, op de groove. Twee akkoorden. Uh, twee akkoorden, ja. ja. Nou, dat valt op zich wel mee, maar we, we letten heel erg op dat de muziek dansbaar is en ja, ja. Dat, uh, uh, dat het iets met je doet, gewoon diep van binnen. En uh, gewoon, en twee akkoorden, zeg ik niet. Meer ja, ja. Nou ja, het... het, het uh, uh, het is in zoverre dus een invloed van ons dat, dat dat in dat nummer ook heel erg naar voren komt. Je, je kan heel moeilijk stilzitten als je dat nummer uh, uh, aanzet. Ja. En uh, ja, wij horen vaak van mensen dat het bij onze muziek uh, ook zo is. Ja, uh, het, het, het, Marlies zei op een gegeven moment, uh, het kan wel eens zo snel gaan dat ik dat... Kan, kon je het nog een beetje bijpoken of, uh, dat, met die snelheid? Oh, van de... Ja, ja. nou, nou. <laughs> uh, bedoel je nou net... Nou ja, wat, net, of nou, is... of toen op die avond. Want uh, ik geloof dat het wel behoorlijk wat snelheid uh, in zat uh, bij een aantal Oh numbers. ja hoor, ja? Ik, ik hou het wel bij. Ja? <laughs> <laughs> uh, wat, wat, wat, wat, uh, wat doe je precies? Want je hebt uh, de, volgens mij uh, de tamboerijn, heb je geloof ik? Ja, nou ja, in eerste instantie doe ik natuurlijk uh, backing vocals uh, ja. met, de, met de mannen mee. En uh, mm -hmm. ik heb daarbij inderdaad een tamboerijntje en een ja. eitje en een shakertje. En, ja, ja, ja. Wat gezelligheid. Ja, ja, ja, om het, te, om het extra uh, enigszins cachet te geven. Om het dan yeah. ja. Ja, zo mag je het zeggen. Ja. Ja. Uh, ben jij dan een toefje van de toefje op, op de slagroom? Zeg maar. Ja, zij zijn de hele dikke vette cake en ik ben dan inderdaad de toefie op de slagroom. Ja, of, ja, ja. Op, op de, op de dikke vette cake. Oké, okay, ja, ja, ja. okay, ja. nou uh, dan, dan kom ik uit uh, bij, uh, bij Stop It. Ik ga even aan de andere kant van de tafel, want uh, uh, ja, uh, als ik uh, merk uh, hoe die op de EP uh, klonk, en, dan is dit totaal anders. Ja, ja inderdaad. Ja. <laughs> uh, hoe, ja. Hoe zit dat? Ja, dat, zit, dat heeft, heeft, verschillende, heeft verschillende oorzaken. Um, we hebben ook, ja, hoe moet je het nou eens netjes zeggen? Ik bedoel, elke drummer heeft ook zijn eigen karakter in zijn spel en alles ja, ja, en, ja. en dat kan heel bepalend zijn voor hoe je een nummer uiteindelijk wel of niet, uh, ja, kan maken of kan opnemen of zoiets. Soms zit hij er gewoon niet lekker in Hij zat er best lekker in, hoor. Wat zeg je? Hij zat er toch best lekker in. Ik weet het eigenlijk niet. Weet je niet waarom? Ik dacht dat dat de reden was. Nee, ik weet. eigenlijk niet waarom we die oude versie niet spelen. Geheim mysterie, jongens. Geheim mysterie. Ja, misschien kunnen we dat vanavond oplossen Oké. Weet iemand het waarom we niet meer spelen? Ik weet nog hoe die klouedoel. Ik weet nog het aan de andere. Nee, nee. Ik weet. Ik heb het nog niet geschreven, dus ik een beetje Nee, ik weet niet hoe het ontstaan is. is. We hadden de eerste versie, de versie van de EP die. Die is vrij bom heel bombastisch. Ja. En die is ja. heel, uh, uh, best wel straightforward eigenlijk. En um, eigenlijk als een soort geintje speelde ik die akkoorden van dat nummer wel eens heel snel. En dan met zo'n soort van... Ja, een soort shuffle eigenlijk. Of ja. met, met, met brushes, weet je wel, op een ja, snare. Ja, dat ja, dat hadden we. En, ja. en dat ja. hebben we toen een keer hebben we een keer uh, gezegd: van dat moeten we een keertje doen bij een huiskamershow. Want dan heb je alleen maar dan hebben we een heel klein uh, drumkitje hebben. Dan maar, en uh, ja. nou dan kun je niet zo bombastisch spelen, dan heb je dat orgel niet. Ja, dan moet je hier meer op zanger richten ook. Precies, dat, uh, en, en, en toen hebben we dat een keer gedaan. En uiteindelijk beviel dat. En toen kregen we de theatershow. Maar, ja. en, uh, maar, en maar de, de albumversie is weer anders. De albumversie ja, is weer nieuw Lastige vraag Ja, Ik vind het wel leuk want, uh, want ja, ik ken uh, de verschillende versies Maar uh, de, de bombastische, de EPF versie Had heel veel succes eigenlijk Iedereen yeah. vond het heel gaaf en leuk En wij vonden het ook heel cool om te spelen Maar het was hem toch niet Het was gewoon, de tijd was gekomen Net, zo, net <laughs> ja. ook al bij de Greenlight hebben we ook, hebben ook verschillende versies Op ja. een of andere manier voelde Bij de, de stoptijd die kleine versie ook goed om de, In het album Wordt uh, ja, ja. dat ook een beetje bij Het muziekstuk ontwikkeld van, uh, van, nou, dit is de eerste versie. Vind het leuk. Ga ja, toch even kijken het is, of we hem ook op een andere niet, manier ja, kunnen spelen. Ik vind Het is niet een ontwikkeling die één die kant op gaat. Maar dat het, nee. dat het oude, dat het minder is. Het nee, want die andere is ook leuk. Ja. In, in allerlei andere, in allerlei ja. andere richtingen. Die dus iets ja. dus, ja. dus, nieuws opleveren, maar niet per se beter w of slechter zijn dan Ja, wat, wat, dan wat zeg jij, Marlies? Ik zei, het zijn meer zijwegen, zeg maar, die je ook ja. nog kunt bewandelen. Ja, okay. Ja, maar je kan ook bijvoorbeeld dingen leren die dan weer beter, uh, beter passen bij dingen van van eerdere versies ofzo, dat je kan teruggrijpen en kan combineren en zo Ik bedoel, ja, zo gaat het. Hm. Maar ik schrijf geen nummers verder. Jij schrijft <lacht> geen nummers. Nee, Oké, okay. de, de nummers worden geschreven door de, door de heer de Schuit en van Etten. Dat, dat, dat, lijkt, dat lijkt me wel duidelijk. Maar ja, oké, het is, it is uh, zoals jullie helemaal aan het begin zeiden, dan hebben jullie wel de rest nodig om het, uh, om het uh, goed uit uh, te kunnen voeren. Ja, maar het is ook niet dat wij alle partijen helemaal nood voor nood uitschrijven. Het is nee. meestal, uh, uh, vaak is het zo dat ik aankom met een skelet zoals ik dat zelf noem. Dat zijn de akkoorden, de tekst en, en een soort van basisritme. Ja. En dat uh, ik dan naar Nick en Nick die zegt, die zegt dan altijd nee joh, dat moet helemaal anders. <laughs> en dan uh, <laughs> Nee, nee, nee. En dan gaan we er samen nee, aan de slag. En dan gaan we het een beetje uitdenken. Maar ja. dat gebeurt bijna altijd. Gewoon in de oefenruimte. En ja. Ronald die speelt op de bas. Speelt dan gewoon het lijntje wat hij daar het beste bij vindt passen. Uh, Frank, dan zeggen we speel een solo. En dan zeggen we niet die en die noot. En daar en daar. Da daarheen. Dat zijn allemaal aanwijzingen die dan later een beetje komen. En dat doen we wel echt mm. samen. Mm -hmm. <coughs> het is meer dat zeg maar de basis van elk nummer. Uh, die dragen ik en ik aan. Oké. Okay. Zo, zo ontstaat er dus eigenlijk bij jullie een be beetje een, een nummer als ja, het ware. Ja, ja. Uh, nu hebben jullie dit album uh, zojuist uitgebracht. Ja. Maar uh, is het, zit het creatieve brein is het dan continu bezig? Of ja, niet? Voordat we uh, dit album gingen opnemen hadden we al genoeg demotjes en nieuwe nummers liggen voor een tweede album en nog een EP. En dat, ja. uh, dat stopt eigenlijk niet, dat blijft gewoon doorgaan. We dus ja. Ja. hebben eigenlijk altijd achter feiten aan wat dat betreft. Maar ja. Als je wil schrijven dan, dan is het er niet. En als je iets anders aan het doen bent dan kan de juist nummers op de meest vervelende momenten dus ja dat zou het zelfs zou kunnen zijn als jij naar een wedstrijd van Feyenoord zit te kijken ja die zijn tweede geworden dus jij bent happy de peppy dat ze tweede zijn geworden. ja zeker ja, dan komt stoppen van het ja de hadden best een stapje voetbal kijken is voor mij wel echt ontspannen of? ja echt even helemaal verstand op nul dus ja. dan heb ik echt ook helemaal geen uh, inspiratie nee. of wat dan ook dan nee. dan ben nee. ik ben gewoon nee. echt op, dom aan het dom uh, genieten van uh, uh, iets maar een voetballietje zat er niet in uh, dit keer. Nee. nee. Nou, ik vind het wel interessant dat, je, dat er steeds meer serieuzere voetballietjes komen. Maar ja, ah, ja. ik denk toch dat het de wel beter is dan niet. Nou ja, goed. Uh, George Harrison heeft uh, al, ik als Autosport autosportfanaat heeft ooit eens een keer een nummer geschreven uh, wat een beetje daarop uh, geschoeid is. Ik, uh, <laughs> zal ik ooit nog eens een keer uh, draaien als dus de volgende keer uh, zijn. Maar goed, dat doen we nu niet. Eerst gaan we uh, want hoeveel hebben wij nog? Ja, dat gaan we wel redden. Tot aan het uh, nieuws van 9 uur. Het, uh, wat wat was er ook alweer. Wat hebben jullie ook weer uitgekozen? De Congo's. The Kongos. Tot aan het nieuws van 9 uur. There'll be no more suffering, surely All the apples that you see will be the children